8 uur aan Octyse met het NOS journaal. In Tunesië weigert de regering af te treden en heeft voor 17 december verkiezingen uitgeschreven. De Tunesische premier zegt dat hij niet zwicht voor de druk van de oppositie. Samen met de grootste vakbond eist de oppositie het vertrek van de islamitische coalitie. Dat doen ze vanwege de moord op de linkse politicus Mohamed Brahmi. Volgens aanhangers van Brahmi toont de moord van afgelopen donderdag aan... dat de regering niet in staat is de burgers te beschermen. Ze willen daarom dat de voltallige regering direct opstapt. Op Terschelling wordt vanavond een poging gedaan de gestrande potvis te redden. Een schip van het bergingsbedrijf is bezig een gul te graven, waardoor het dier kan terugkeren naar open zee. Het ministerie van Economische Zaken coördineert de reddingspoging. Eind vorig jaar spoelde bij Tessel een bultrug aan. De moeizame reddingspogingen leidden tot kritiek. En het dier overleefde het niet. Naar aanleiding van die reddingspoging stelde het kabinet nieuwe regels op voor de redding van gestrande walvissen. De premier van de Duitse deelstaat Brandenburg stapt op vanwege gezondheidsproblemen. Ook legt SPD'er Matthias Platzek het voorzitterschap van de SPD in Brandenburg neer. De Sociaaldemocraat was de op een na langstzittende deelstaatpremier van Duitsland. Hij regeerde sinds 2002 in de oostelijke Brandenburg. Collega-politici reageren begripvol op zijn besluit. Uitvaartverzekeraar Dela mocht een manager ontslaan omdat hij in januari een erotisch bedrijfsuitje naar de Amsterdamse Wallen organiseerde. Dat heeft de rechter bepaald. Bij het uitje traden mannelijke en vrouwelijke strippers op. Dela ontsloeg de man in april toen duidelijk werd wat het programma had ingehouden. Volgens de verzekeraar had hij een voorbeeldfunctie. De man zelf zegt dat het achteraf niet verstandig was om de activiteit te organiseren. Hij krijgt een maandsalaris mee.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 Goedenavond. Dat is de politieradio. Uh, waarom deze geluiden? Peter R. de Vries is hier, misdaadverslaggever. U kent hem, onder andere van de programma's over de Puttense moordzaak... over Marianne Vaatsa, over Nathalie Holloway. Het zijn maar een paar voorbeelden. Peter, goedenavond. Goedenavond. Eerst even je eigen nieuws van deze warme dag. Eigen nieuws, ja dat is dat ik uh, eigenlijk zojuist hoorde dat er een nieuwe theorie is in de uh, moord op uh, president John F. Kennedy. Er wordt uh, binnenkort in een documentaire onthuld dat het dodelijke schot mogelijk gelost is door een van de veiligheidsagenten in de stoet. En George Hickey of Heike zou dat hebben gedaan. En mijn persoonlijke nood aan dat verhaal is dat ik het niet geloof. Laten we toch dan maar eens even terugkeren naar 1963, want dit is een originele ooggetuigen. The cameraman, like the secret service guards, was taken by surprise. Some saw the president struck down by the assassin's bullets. Tell us exactly what you saw, sir. Yeah. He was coming down the street and my five-year-old boy and myself were by ourselves on the grass there on Palmer Street. And I asked Joe to wave to him and Joe waved and I waved. As he, as he was waving back, he was, he was was the shot rang out, and he slumped down in the seat. And his wife reached up toward him, and as he, as he was slumping down, and the second shot went off, and it just knocked him down from, from the seat. The two shot, shots. Two shots. Did you see the man who did the No, sir, I did not see the man who did it. Nee, dat is de eeuwige vraag. Ja. Niemand heeft uiteindelijk gezien wie, wie het schot gelost heeft... of de schoten waaraan de president bezweken is. Deze meneer stond op de plek, zag de president... vroeg hem nog, zwaai even naar mij, naar, naar mijn zoontje. Nou ja, ik, je zegt... Uh, het, het kan niet bewezen worden wie de schoten heeft gelost. Voor mij staat wel vast dat uh, Lee Harvey Oswald... Uh, dat hij in ieder geval ook geschoten heeft. En misschien is er nog een tweede schutter geweest. Daarvan weten we dan uh, niet precies wie dat, uh, wie dat is. Maar uh, dat uh, Oswald geschoten heeft, staat voor mij wel vast, hoor. We zijn nu bijna 50 jaar verder. En tot op de dag van vandaag is die moord... met die enorme uitwerking ook op ons Nederlanders... nooit tot een, uh, tot een oplossing gekomen. Hoe kan nee, dat? Nee, dat is heel uh, frustrerend. Het is ook eigenlijk onbegrijpelijk dat zo'n geruchtmakende moord... het is echt de crime of the century geweest... Dat die nog onopgehelderd is. Maar het is natuurlijk evenzeer verbijsterend dat in de archieven van de CIA en de FBI en andere geheime diensten in de Verenigde Staten nog, zich nog heel veel documenten bevinden. die, geloof ik, pas in 2032 of 1936 openbaar gemaakt mogen worden. En dan denk je, waarom is dat? Hoe kan dat? Dat bij zo'n misdaad, hè, in de grootste democratie van de wereld, waarbij de de president, de, de regeringsleider, wordt doodgeschoten... dat dan het volk niet mag weten wat dat onderzoek heeft opgeleverd. En ja, je hoeft dan niet heel erg uh, achterdochtig te zijn... om te denken dat er iets te verbergen valt. Stel, dit was een Nederlandse zaak. Wat zou jij als misdaadverslag even gaan doen? Nou, ik, ik, ik zou echt alles op alles zetten en, en, en de overheid helemaal met kort gedingen bestoken en processen, wet openbaarheid van bestuur en, en nou ja, alles uit de kast halen en ook de, de publiciteit te mobiliseren, dat we dat niet pikken dat die documenten nog geheim zijn. Dat dient geen enkel doel, dat is alleen maar om... Uh, ja, individuen te beschermen die dingen verkeerd hebben ja, gedaan waarschijnlijk. Of nou, de ja, staat. Of de staat, maar dat willen we dat dan nog als, erger, als burgers ook wel weten ja. natuurlijk. Ja, dus, ja, maar, maar dan krijg jij als individuele verslaggever... weliswaar met heel veel routine en ervaring en mogelijkheden... toch wel een massief apparaat op je af. Hè? Uiteraard, word je ik zeg ook helemaal he? niet dat nee. het me lukt. Maar ik vind het wel echt eigenlijk een schande dat dat nog steeds kan en dat men daar in de Verenigde Staten ook in berust. Ik begrijp dat niet. Nee. Heb jij als misdaadverslaggever zelf wel die tegenwerking ook, uh, ook gevoeld... vanuit officiële instanties, als je probeerde ergens achter te komen? Ja, absoluut. En een uh, heel bekend voorbeeld is natuurlijk de Puttense moordzaak... Ja. waar ik aan uh, begonnen ben. Uh, dat was in de tijd dat uh, men in Nederland... iedereen eigenlijk niet geloofde... dat er gerechtelijke dwalingen plaatsvonden. Dat gebeurde in Engeland en in de Verenigde Staten... maar niet in Nederland. En toen ik daarmee begon... Ja, toen, toen kreeg ik ook echt wel dat te horen van... joh, er hebben al tien rechters nagekeken, we geloven daar niet in. En de eerste ja. jaren, want ik heb er zeven jaar aan gewerkt... was het ook wel zo dat ik merkte dat men daar niet naar wilde luisteren... dat verzoeken van mij om... Uh, uh, inzagen in bepaalde dingen te krijgen, dat dat gewoon dat die niet werden beantwoord en zo. En nou ja, inmiddels is dat allemaal ja. geschiedenis. Maar ja, dat, dat gevoel ken ik maar wel. Maar hoe, hoe, hoe keken die instanties tegen jou aan? Als jij recherchewerk BD doet, zal ik het maar gemakshalve uh, omschrijven. D dat hangt er een beetje vanaf in welke zaak dat is. Hè. Kijk, in die Puttense moordzaak vond men dat niet fijn, omdat ze ja. daar natuurlijk uh, ja, erg uh, aan hun jasje werden getrokken. Maar ik heb in heel veel andere zaken heel plezier en intensief met de politie samengewerkt... in een poging uh, misdrijven op te lossen. Uh, zaak van Marianne Vaatstra, Nicky Verstappen, uh, noem, ja. noem ze maar op. Zeg maar dat, uh, dat, laten we zeggen, dan, dan ben je al een eind in de tijd bezig... met, met je werk als misdaadverslaggever. Ja. Maar toen je begon, hè, hoe keken ze toen tegen jou aan? Wat ja, dachten ze ervan? Nou, toen ik 35 jaar geleden begon... was er überhaupt niet echt een cultuur bij de politie... Nee. om de pers van dienst te zijn. De voorlichting werd in die periode gedaan... door de adjudant met rugklachten... die niet meer in de actieve dienst kon. En die zat met een blauw pak aan uh, ja, de bol te, te beschermen... En, en eigenlijk propaganda te, te plegen... op het nieuws wat hij naar buiten bracht. En dat is inmiddels ja. enorm veranderd. Maar kun je aangeven waar die omslag ongeveer bereikt is wat jou betreft? Nou, die is zo rond uh, 19... Uh... 90, 92, ja. zo, kreeg je professionele voorlichters. En ging, gingen politie en justitie ook de mogelijkheden en de kansen zien... die publiciteit bood, in plaats van het alleen maar als een bedreiging ja. te beschouwen. Ja, want je komt uiteindelijk op hun terrein. Zij ja. zijn daarvoor aangesteld, worden daar netjes voor betaald door, ja. door de overheid. Uh, dus, en dan komt ja, er iemand achter hun rug Nee, ja, natuurlijk ja, ja, niet. Ja, ja. Nee, dus uh, uiteindelijk ga je werk doen wat zij moeten doen... En, en in jouw ogen ja. niet, niet afdoen doen. Althans, niet werk dat tot een oplossing leidt. Ja. Um, zijn, uh, zijn die mensen later wel blij geweest? met? Want Misschien kon jij wel meer dingen doen... die zij niet eens mochten doen binnen de wettelijke kaders. Ja, dat is een, een verhaal wat ik heel vaak hoor van de politie. Van Ja, maar jij mag ook veel meer. Ja, maar is dat zeg, niet zo? Nee, nee, nee, dat is helemaal niet zo. Dan lach ik ze altijd uit en dan zeg ik van kom op. Ik zou dolgraag jullie bevoegdheden, bevoegdheden hebben willen gehad. Ik wil wel eens iemand Afluisteren ja. over de telefoon. Of toppen, ik wil ook of, uh, wel eens een huiszoeking kijken. doen ja. bij iemand. Ja. En ik wil iemand ook wel eens even een paar dagen in een hockey opsluiten om hem vervolgens te hij Heb jij de nooit illegaal gaan een cameraatje onder uh, iets gezet om te denken. Ja, die politie nee, moet natuurlijk. naar de rechtercommissaris om dat allemaal netjes Tuurlijk. te regelen. En jij kan dat gewoon doen en denk ik, praat ik nergens heb, over. Zeker wel. Ik heb natuurlijk heus wel ook mogelijkheden gehad. Maar ja. de dwangmiddelen die de politie heeft, ja, daar ben ik altijd jaloers op geweest hoor. Ja. En toen dacht ik, uh, toen ik even in jou verdiepte... ik ken die programma's natuurlijk wel... Dat, wat beweegt iemand om misdaadverslaggever te worden? Ja. Ja, die vraag heb je honderd keer gehad ja. natuurlijk... maar ergens moet bij de jonge Peter R. de Vries iets geweest zijn... waarop hij dacht, en nou weet ik het... ik word geen piloot, maar misdaadverslaggever. Ja, ik ben eigenlijk van jongs af aan door misdaad uh, geïntrigeerd geweest... en dat begon bijvoorbeeld met die uh, moord op John F. Kennedy... He, toen uh, dat allemaal speelde, was ik, uh, he, ik, ik was zeven maar... jaar toen die werd vermoord. Maar het onderzoek daarna en ook de moord op Robert Kennedy... en Martin Luther King, uh, die vonden plaats toen ik een jaar of twaalf was. En daar raakte ik erg door gefascineerd. Dat heb ik toen als, als scholier op de voet gevolgd. Ja, en... net, dat durf ik van te zeggen, ik ook. Ja. Alleen, ik heb nooit de aanvechting gehad. En ergens bij jou is dat wel geweest. Ja, ik had... Dus je bent dat pad gaan ontwikkelen. Ja. Ik wilde in eerste instantie journalist worden. De term misdaadjournalist bestond toen eigenlijk nog niet. En toen ik eenmaal journalist was toen raakte ik inderdaad gefascineerd door de misdaadverslaggeving en ben ik me daar steeds meer op gaan toeleggen en uh, reportages gaan maken. En ja, toen is er een sneeuwbal gaan rollen en uiteindelijk zijn het mijn collega's geweest bij de krant die mij uh, het etiket misdaadverslaggever hebben opgeplakt. Als ze dan iemand opbelde met een tip of iemand die bedrogen was, dan zeiden ze, nou, ik verbind u even door met onze misdaadverslaggever Peter de Vries. Uh, zo is het eigenlijk begonnen. Ja, zo is het begonnen, maar dan kom je Laten we zeggen, in een circuit terecht. dat toch een heel ander soort mensen voortbrengt. dan de wereld van de economie-redactie of de politieke redactie. Dat is echt fascinerend. Ja, yeah, yeah. uh, maar huh? daar zitten ook angstige trekjes bij, lijkt mij. Ja, natuurlijk. Uh, en ik zeg ook altijd: als je daar niet tegen kan, als je niet een beetje onverschrokken bent, ja, dan moet je bij de Libellen ja. gaan werken. Of bij Omroep Max. Ja, ja, hè, of, dan, uh... Ach, kom op. <laughs> of, of je had regisseur moeten worden. Ja, of, had dat niet gekund? Dat had gekund. Maar ik dat trek vind... je een pet op en dan mag je al die deuren naar binnen als de rechtercommissaris het goed vindt. Ja, maar bij de politie liep je in die tijd in ieder geval ook altijd de kans dat je het jaar daarna weer in de uniformdienst uh, bij de verkeerspolitie oh, ja. werd geplaatst. Nou, daar uh, zag, uh, had ik helemaal niks in. Uh. Nee. Gezien. Peter, we hebben net je uh, landelijke nieuws, internationale nieuws gehoord. Is er nog uh, enig persoonlijk nieuws uh, te melden waar wij uh, de Max-luisteraars en anderen een plezier mee kunnen doen? Nou, een triviaal nieuwtje zag ik op internet. En dat is zo'n nieuwtje waarvan ik dan toch weer even moest zuchten. En dat is dat de uh, voedsel- en wareautoriteit een heus onderzoek gaat instellen naar het feit dat Hans Steven. Gisteravond in zomergasten een sigaretje heeft opgestoken ja. tijdens de uitzending. Dat wij ook hoor. En daar wordt nu een onderzoek naar ingesteld. Nou ja, dan denk ik van oké, okay, we zijn weer thuis. Ja, dat is, ja, inderdaad. Ben je op vakantie geweest al? Ja, ja, ja. ja en waar, waar gaat de misdaadverslaggever dan heen? <laughs> nou, ik ben dit jaar uh, op Ibiza geweest. Oh. Maar daar is behoorlijk wat misdaad ook. Daar. Ja, maar dat laat je wel links liggen? Ja, ik heb veel misdaadboeken gelezen daar. Echt waar? En wat lees je dan? Ja, alles. Uh, wat uh, Non-fictie altijd. No nooit, heb, uh, uh, nooit een uh, lekker romannetje, maar nee, het moet nee, wel nee. waar gebeurd zijn? Het moet waar gebeurd zijn, ja. Dat is altijd interessanter dan hmm. het beste verzinsel. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen. Het govert van Brago. En vooral met uh, Peter R. De Vries, misdaadverslaggever. Uh, Peter, een misdaadsprogramma. Want ik bedoel, je, bent, uh, je hebt het uh, op schrift gesteld bij de Telegraaf. Je hebt veel geschreven over, over misdaad. Mm, ook zaken opgelost. Maar toen ben je het op televisie gaan, gaan brengen. Daar, daar was natuurlijk de impact vele malen groter van elk verhaal in de krant, neem ik aan omdat je het beeld erbij hebt. Ja, het beeld erbij. Dat, ja. uh, dat zegt meer dan duizend woorden. Maar, en, uh, zeker, maar hoe maak, je, hoe maak je een misdaadprogramma? Ik bedoel, welke zaak pak je bij de kop uit de vele die je worden aangereikt? Want wanneer word je getriggerd om verder te gaan? Nou, we hebben dat eigenlijk uh, moeten uitvinden. En uh, een criterium van mij, uh, een belangrijk criterium is altijd geweest dat ik er zelf door geboeid moest zijn. En wanneer word jij geboeid dan? Nou, Ik word erdoor geboeid als er nog iets mogelijk is in een zaak. Op de redactie zei ik altijd tijdens de vergaderingen... van als er een zaak werd uh, gepresenteerd van... jongens, staat de deur nog op een kiertje? En daar bedoelde ik mee van, kan er nog wat? Of zit de zaak helemaal op slot? Is die al bij de Hoge Raad geweest? Helemaal uitgeprocedeerd of niet? Ik moest altijd een opening zien... Klopt er misschien iets niet? Is er iemand ten onrechte veroordeeld? Is er nog een getuige die nooit gehoord is? Of is er onderzoek wat is nagelaten? Die mogelijkheid moest ik zien, wilde ik erin. En moet je dan dat allemaal zelf gaan uitvinden? Of kun je zo naar de politie stappen en zeggen: Jongens, mag ik even. of naar het OM of wie er ook over gaat, waar die dossiers liggen. mag ik eens even zien wat jullie gedaan hebben? Nou, dat gebeurde ook wel, dat we contact met het OM hadden. Maar heel vaak liep zo'n zaak ook bijvoorbeeld via een advocaat of via ja, een slachtoffer of een nabestaande. Iemand die zei van, ja, mijn, mijn, mijn, mijn uh, hm? man is vermoord... of mijn kind is verdwenen en de politie doet niet veel meer. Kan jij eens kijken? Nou, en dan probeerde je de dossiers te achterhalen... de betrokkenen opnieuw te spreken, het onderzoek te doen... altijd weer zelf ook op de plaats delict te gaan kijken. Je begon eigenlijk opnieuw. Ja, het zijn treurige zaken waar je ja. dan mee te maken krijgt. In hoeverre raakt dat de onderzoeker zelf? Nou, dat laat je niet onberoerd. En uh, Natuurlijk zit er heus wel eens verschil tussen de ene zaak en de andere. Maar ik heb uh, in, in, in al die jaren ik meer dan 500 moordzaken intensief onderzocht. En ik heb dus ontelbare keren bij ouders thuis op de bank gezeten van wie een kind is uh, vermoord of verdwenen. En dan uh, zie je zo'n uh, dresswaar met een fotootje, met een kaarsje ernaast. En uh, het verdriet van die ouders. En ja, dat, dat heeft wel impact op je. Dat is wel iets wat met je doet. Maar het is ook wel de brandstof om ervoor te gaan. Om te denken van ja, maar pot verdriet dit, dit, dit moet opgelost worden. En, en dat zorgt wel voor gedrevenheid als je ziet wat er voor verdriet achter zit. Is het gedrevenheid of kan het zelfs een obsessie worden? Nou, een obsessie vind ik altijd een negatieve klank hebben. Dat, dat geeft aan dat je een beetje verblind bent, als het ware. En, dus ik, ik noem het liever gedreven uit. Ja, maar het komt op hetzelfde neer. Je blijft zoeken. Je moet er hard voor je, werken. Ja, ja, je blijft, je blijft ja. natuurlijk zoeken. Ja. En, als, en als de oplossing er is... Uh, hou je dan contact met, met de mensen om wie het is gegaan? Ja, in, in heel veel gevallen wel. Ik, uh, er zijn heel veel mensen in moordzaken... waarmee ik al uh, 15, 20 en zelfs meer dan 30 jaar contact heb. En toen ja. niet elke dag, maar wel regelmatig. en uh, In een groot aantal moordzaken, jarenlang, wekelijks. Ja, en met hoeveel mensen deden jullie dat, dat werk? Nou, de hele crew van het programma bestond uit een man of 18... waarvan een stuk of... Uh, Zeven uh, redactie Ja, dus dat zijn inderdaad ook allemaal een soort van rechercheurs. Ja. Ja. Mensen die dat allemaal uh, kunnen uitzoeken. Ja, kijk, een, uh, wil je een, een zaak goed kunnen beoordelen, dan moet je weten wat er precies is, uh, is gedaan en nagelaten door de politie. Wij deden ook vrij veel cold case zaken. En ja, dan is het heel gewoon dat je een verhuisdoos met uh, dossiers uh, naast je bureau krijgt. Ja. En wil je die zaak kunnen beoordelen, dan moet je die wel eerst gelezen ja. hebben. En dan moet je ook precies weten, wat is er gedaan... en vooral ook, wat is er niet gedaan. De cold case zaken, dat zijn zaken waarvan de politie zegt... Uh, we hebben ons best gedaan, echt uh, langdurig en goed, hopelijk uh, geen ja. oplossing. Ja. En, maar nu, nu merken je dat de politie steeds vaker cold case zaken oppakt. Ja, omdat de techniek natuurlijk is voortgeschreden en uh, sporen waar men vroeger geen weet van had, bijvoorbeeld DNA. Ja, als daar, als de, de spullen van de plaatsen likt. Een moordwapen of een, een, een, een kledingstuk, als dat bewaard is, zou je daar alsnog DNA-onderzoek ja. op kunnen doen en een dader kunnen achterhalen. Dat is de meest simpele vorm natuurlijk. En mag je zeggen dat de grote winst misschien van jouw uh, werk met lange adem is geweest, dat de zaak Fatsa is opgelost aan de hand van DNA-onderzoeken onder mogelijke uh, dader? Nou, ik claim niet dat de zaak Fatsa door mij of via mij is opgelost, maar. Uh, ik kan wel zeggen dat ik een van de pioniers ben geweest... Ja. die heel vroeg heeft ingezien uh, hoe belangrijk DNA-onderzoek kon worden. En ik heb twaalf jaar geleden al een kort geding tegen de staat aangespannen... Ja. Uh, met als eis dat er een grootschalig DNA-onderzoek... in die zaak van Marianne Vaatstra moest plaatsvinden namens de ouders. Hè, toen zag ik al die mogelijkheid. En nu heeft men het verleden ja. jaar uh, gedaan en is de zaak opgelost... Maar Kun jij na zoveel jaar uh, journalistiek uh, misdaadresearch zeggen. Uh, de recherche doet ook goed werk? De recherche doet uh, zeker heel goed werk. Ik ken een, een groot aantal fantastische rechercheurs. maar ik ken er ook een behoorlijk aantal die de kantjes er vanaf lopen, die niet erg met hun vak bezig zijn. En wanneer lopen zij de kantjes ervan af? Nou ja, de, de, doordat ze hun kennis niet bijhouden, hun ja. vakliteratuur niet lezen... te gemakzuchtig uh, in het werk staan, uh, uh, ja, te veel uh, mensen afpoeieren. Uh, daar zie ik ook heel en, veel voorbeelden ja, van. En luisteren zij naar jou... Niet altijd, want ze vinden dat natuurlijk niet altijd leuk als je met dat soort uh, kritiek komt. Maar ik heb dat uh, in mijn programma heel vaak ja. spijkerhard aangetoond hoe dingen gingen. Hè. Het verzuimen ook van politie door met verborgen camera op te nemen hoe mensen bij ja. een loket werden afgepoeierd. Terwijl ze met heel concrete gegevens en bewijsmateriaal kwamen. Nou ja, dat heeft dan wel ja. een behoorlijk reinigende werking. Nou ja, er is ook een school geloof ik voor de politie. Ja. Die kunnen ook zeggen van. Uh, laten we uh, meneer De Vries eens uitnodigen. Dat om Uit eigen man. werk? Toch, dan gebeurt wel. Ik geef vrij veel uh, lezingen ja. voor, uh, voor officieren van justitie. Politiemensen op de Politieacademie. Uh, word vaak gevraagd om aan discussiepanels mee te, mee ja. te doen. En dan, dan hou ik ze ook wel die spiegel ja. voor. Wat, wat, wat zeg jij tegen een aankomend rechercheur... Bijvoorbeeld in een opleiding. Uh, als, als, als die aan zijn uh, mooie loopbaan mag beginnen. Ja, nou ja, dan. Uh, wat ik vaak doe op zo'n lezing. Met met dan zitten een paar honderd man in een zaal... en dan neem ik een aantal actuele, belangwekkende boeken mee... die de ja. laatste tijd zijn verschenen op gebied van recherche... over bewijsvoering, DNA, eh, forensisch onderzoek, noem maar op. En dan vraag ik aan zo'n zaal wel... jullie zijn specialisten, jullie zijn rechercheurs... Ja. jullie zijn de, de mannen die het moeten weten. En dan vraag ik van, nou zeg nou eens eerlijk... en dan houd ik zo'n boek omhoog, wie heeft dit van jullie gelezen? Nou, dan zitten er 400 man in een zaal en dan gaan er drie handen omhoog. Nou, dan laat ik vijf boeken zien en dan blijkt dus in totaal belangrijke boeken. Mm. Niet zomaar dat je zegt, ja, maar dat maakt nee. niet uit. En dan blijkt dus dat maar een handvol mensen dat leest. En op die manier hou ik ze dan een spiegel voor. Dat ik zeg, als jij jezelf specialist wil noemen en wij zijn van jou afhankelijk als er ons iets gebeurt... want wij kunnen niet nee. zeggen van... nou ja, we willen, we kiezen zelf wel een paar rechercheurs uit. Nee, je moet het maar doen met degene die, die er in jouw woonplaats zitten natuurlijk. Dan zeg ik, nou, dan moet je zorgen dat je meer werk van je vak maakt... en niet alleen de Football International leest. Nee, iets meer passie zou dan ja. wel op zijn plaats zijn. Um, Peter, we hebben even... Uh, want jij bent ambassadeur van een uh, belangwekkende stichting, geloof ik. Van je meet, meet Kate. Meet Kate. Ja. We hebben even uh, een, uh, een stem die je wel zult herkennen. En het gaat uh, over jou, wat uh, ze te vertellen heeft. Oh. Als ambassadeur is hij vooral uh, meer met zijn netwerk. Veel mensen natuurlijk kennen hem op Twitter of andere media. Vertelt hij af en toe over Meet Kate. En zo wordt onze naamsbekendheid groter. Hij heeft voor mij gewoon nog een vader op het moment dat er dingen zijn die moeilijk gaan... En, uh, nou ja, ik kijk kritische dingen. We hebben laatst de opening van de school gehad. Nou ja, dan, zegt hij, dan geeft hij aan wat hij allemaal fantastisch vindt. Maar dan roept hij me ook wel en zegt: hé hey Kel, misschien is het toch goed als we nog een extra schoonmaker in dienst nemen. Zodat we echt zorgen dat het hier echt uh, spik en span is. En dan bespreken wij het ook met het bestuur van, is dat inderdaad zo? En nou ja, we hebben inderdaad uh, een paar maanden geleden extra schoonmakers in dienst genomen, wat wij het zelf ook vonden. Maar dan merk je soms dat als iemand dus van buitenaf eventjes nog een keer aankaart, dat je dan denkt, hé, hey, je hebt gelijk. Ja, meet Kate. Uh, bekende stem? Ja, dat is mijn dochter, uh, Kelly. Kelly, ja. wat is Meet Kate? Meet Kate, uh, dat is de naam van de stichting. En uh, Kate is een meisje wat mijn dochter in Ghana heeft leren kennen... waarvan ze graag wilde dat andere mensen in Nederland, in Europa... haar zouden ontmoeten. Dus daarom heet de stichting Meet Kate, Ontmoet Kate. En dat meisje is het gezicht, het symbool van, uh, van de stichting in uh, Ghana... waar nu een, uh, een grote huis staat met uh, meer dan honderd kinderen erin... een school Staat ernaast en dat is een fantastisch project geworden. Waar komt die betrokkenheid van haar en uiteindelijk ook van jou vandaan? Nou, de betrokkenheid komt eruit dat. Uh dat ik uh, onze kinderen toen ze jong waren mee naar Afrika heb genomen. En ze naast de leuke dingen ook de townships en, en de armoe heb laten zien. En uh, daar is mijn dochter wel uh, begeesterd door geraakt. En die heeft toen uh, een keertje een half jaar lesgegeven op een schooltje in Ghana. En heeft vervolgens gezegd ik wil daar meer mee doen. En nu staat er een fantastische stichting ja. uh, zeven jaar later. En, en dan geef jij als vader... Vaderlijke adviezen over ja. hoe, hoe het nog beter kan daar. Ja, Want dan zegt zijn extra schoonmaken was jouw ja, advies. Ja, ik had ja. een hele lijst met ja. dingen. Ja, okay. en, uh, ja ik, ik kom daar op bezoek en dat is natuurlijk heerlijk en gezellig en leuk. Maar ik geef ook mogen de kosten en ik ben ook kritisch. En dan uh, na afloop schrijf ik een rapportje, lieve Kel. En, uh, maar daar staat dan wel toch in van, ja, maar ik vind dat dit en dit beter kan of beter moet. En, ja. Uh. ja, en ondertussen knabbelt dan Nederland aan de ontwikkelingshulp. Uh, ja, dat, uh, dat vind ik wel eens uh, treurig. En ik vind ook heel erg jammer dat de teneur in Nederland... heel vaak is uh, cynisch en zuur is als het over ontwikkelingshulp gaat. En dat er altijd wordt gedaan alsof het verkeerd terechtkomt... Uh, dingen aan de strijkstok blijven hangen, terwijl ik daar juist zie hoe fantastisch het uh, kan werken. En dat ik denk van jongens, uh, we moeten toch echt wat anders praten... over mensen in de wereld die hmm. helemaal niks hebben. Zou jij als je politieke partij ooit was doorgegaan... niet geknabbeld hebben aan die 0,7% Nee, 0 sterker procent nog, je zo? kan mijn verkiezingsprogramma uit die tijd teruglezen, 2005... en daarin bepleit ja. ik zelfs een verhoging. Maar het was nog geen crisis, hè? Nee, maar maakt nee. niet uit. Het gaat om het principe. Ook toen werd er al volop aangemorreld. En heb mm. ik juist gezegd, nee, het moet omhoog. Ja. Zeg maar, maakt de vader zich nooit zorgen om de veiligheid van dochter? in Ghana? Nou, mijn dochter heeft ook in Amsterdam gewoond. En dat is voor een hoop mensen ook een soort Sodom en Gemora. En in uh, Ghana gebeurt natuurlijk ook wel eens wat. Maar uh, ze is wat dat betreft een echte dochter van de vader. Een beetje onverschrokken en uh, nou ja, niet gauw bang. Nee. En uh, Het gaat allemaal goed, dus ik, ik heb daar alle vertrouwen maar in. Maar ben jij nooit bang geweest in de uitoefening van uh, dat recherchewerk? Er zijn wel eens momenten geweest dat ik dacht, nu moet ik uitkijken. Maar bang, nooit echt. Want dan word je een, een, een, een chirurg die met trillende handen staat te opereren. En dat gaat nooit goed. Dus je moet zorgen dat je dingen calculeert. Dat je weet waar je mee bezig bent. En dan zijn er echt wel eens momenten dat je hem een beetje kan knijpen. Dat je denkt, van, nou moet ik opletten. Maar bang zijn, nee, dat kan niet eigenlijk. Nee, nooit, dus als je naar buiten stapt, denkt, laat ik eerst eens even heel voorzichtig... om het hoekje van de deur kijken of als ik op straat loop. Nou ja, dat moet en toe je van tevoren, van tevoren voorbereid ja. hebben. Je moet niet ergens zomaar impulsief induiken. Je moet weten wat je doet. En als je dat doet met je kennis en ervaring... gaat het eigenlijk altijd wel Want uh, jij treedt ook in contact met, uh, met, met criminelen, met moordenaars... Uh, mensen die allerlei ja. vreselijke dingen hebben gedaan. Ja. En toch moet je die netjes te woord staan... Ja. Nou oh ja, goed, maar ik, ik doe dit vak al heel lang en je leert daar gaandeweg enorm in ook. En uh, Ik denk dat ik een, een, een, een uh, modus heb gevonden die goed werkt. Met een kogelvrij vest? Uh, nou, ik, over mijn uh, veiligheid doe ik nooit nee? uitlating in het publiek. Dat is, uh, je moet de mensen ook weer niet wijzer maken dan ze zijn, maar ik heb geen uh, kogelvrij vest. Nou ja, vest. Ik, ik, ik, kan ik jouw mail lezen gesteld dat het zou mogen... Uh... Of, of zeg je, nou ja, je wil niet weten wat daar soms in verschijnt. Nou, mijn mail is vertrouwelijk, ja. Ook nog, ook <laughs> ja. nog. Wat ga je doen? Want, uh, ik bedoel, het, het misdaadwerk ligt in ieder geval geloof ik even stil. Althans, Ik werk nog steeds wel aan allerlei dossiers. En, maar... Uh, maar? ik ben ook bezig met uh, verfilming van mijn boek over de Heineken-ontvoering... Oh, ja. voor een Amerikaanse maatschappij. En nou ja, zo ben ik met tal van zaken nou ja. bezig. En als je die uh, gewoon even achterom kijkt, uh, figuurlijk gesproken... op alle zaken die je gedaan hebt, waar ben je trots op? Nou, trots ben ik wel op de Puttense moordzaak... Ja. omdat ik daarin wel heb laten, kunnen laten zien waar we toe in staat waren... en ook de volharding hebben gehad tegen de stroom in... om daar zeven jaar mee bezig te zijn... En, uh, ik deed dat bij een commerciële omroep... waarvan wel eens wordt gezegd... die zijn uh, snel en kort door de bocht. En als ik dan, dan toch zie... dat wij zeven jaar daaraan hebben kunnen werken... en dat heeft honderdduizenden euro's gekost... en heel veel cent tijd... dan denk ik, nou, dat is toch zo slecht niet. En uh, heel kort, wat zou je willen oplossen... behalve de moord op Kennedy? Nou, de moord op uh, Nicky Verstappen. Die dat staat jongetje, in Limburg, aan, in, uh, jongetje in Limburg, hè? Een jongetje in Limburg, ja. Ook nog steeds niet... Uh, nee, maar daar nee. werk ik nog steeds aan. En je dus. komt in de buurt? Nou, oh, dat, dat, dat zo, lang, zo lang geef ik niet op in ieder geval. Okay. Fijn dat je hier was. Dit was uh, Twee Dingen van Max. Meer informatie uh, op 2Dingen.nl. Morgen Marcel Bruinsma van de Politieacademie. En straks BNN Today met Luc King. Ja, goedenavond. We hebben het straks over de situatie in Egypte met uh, Abdelrahman. En we gaan het hebben over The Bling Ring. Dat zijn die uh, uh, Hollywood... Uh, dieven die in Amerika de boel hebben beroofd. En daar is nu een film over gemaakt. En over de potvis. En die heeft een naam. Wil je hem weten? Uh, Bultrug. Nee, <laughs> ja, dat zou ook mooi zijn geweest. Priscilla heet ze. Ach ja. Maar of het goed met haar gaat, dat hoor je zo meteen in BNN Today. Dit is radio 1. Het is half negen. Anhoek Thijssen, Tennessee, Soenan. In Zwitserland zijn twee passagierstreinen frontaal op elkaar gebotst. De eerste berichten spreken van 44 gewonden, van wie vier ernstig. Het ongeluk gebeurde 50 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Bern. De Amerikaanse president Obama heeft de gesprekken tussen Israël en de Palestijnen... een veelbelovende stap genoemd... en zijn minister van Buitenlandse Zaken John Kerry bedankt... voor het organiseren van het overleg. Obama waarschuwde meteen dat het moeilijkste werk nog moet komen. Het vredesoverleg gaat morgen na een onderbreking van drie jaar weer verder in Washington. In Tunesië weigert de regering af te treden en heeft het voor 17 december verkiezingen uitgeschreven. De Tunesische premier zegt dat hij niet zwicht voor de druk van de oppositie. Samen met de grootste vakbond eist de oppositie het vertrek van de islamitische coalitie. En de potvis die vanmiddag aanspoelde op Terschelling is dood, zegt de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. Het dier beweegt niet meer, een dierenarts moet de dood nog officieel vaststellen en dan kan het dier vanavond worden weggesleept. Dit waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1 BNN Today, Luke Ikink. Twee minuten over half negen. Goedenavond. In Egypte lopen de spanningen hoog op. Voor vanavond zijn grote demonstraties gepland... door aanhangers van de moslimbroederschap. Straks praat ik daarover met Rahman, zelf Egyptisch... en vicevoorzitter van de Dutch Nile... een organisatie voor Egyptische jongeren in Nederland. En de vraag die heel Nederland bezig hield vandaag was... hoe gaat het toch aflopen met de gestrande potvis Priscilla... op de Schelling? Zou die het overleven? Nou, die hoorde het net in het nieuws. Waarschijnlijk dus niet meer daarover zometeen. Op radio1.nl kun je meekijken in de studio en dan zie je onze eigen Albert Verlinde entertainmentdeskundige Rianne Meijer. Goedenavond, ja, hoi. Jij bent naar de Bling Ring geweest. Ja, klopt. is een uh, waargebeurd verhaal over Amerikaanse jongeren die inbraken bij beroemdheden Lindsay Lohan, Paris Hilton, Hilton Orlando ja. Bloom, um, roofden in huizen leeg, stalen alles uh, wat los en vast zat voor ja. miljoenen aan kleding en accessoires. Ja, ongeveer 3 miljoen hebben ze buiten gemaakt. Uh, ze zijn uiteindelijk gepakt. Ja. En er is nu een film over gemaakt. En dat is een aanrader, zeg jij? Ja, het is anders dan wat we van Sofia Coppola gewend zijn... maar het is een fijne zomerfilm. Ja, Sofia Coppola is de regisseur, regisseur ja, van de ja. film, hè? klopt. Oké, okay, zo meteen meer over dat hele verhaal. Met ons mee twitteren kun je doen via hashtag BNN Today. Of hashtag potvis Priscilla, dat mag natuurlijk ook. Ja, potvis mag weer, hè? Van ja. de pauze, heb je ja. gezegd. Ja, het is potje. Bij de WK zwemmen in Barcelona heeft Sebastiaan Verschuren... zich niet geplaatst voor de finale van de 200 meter vrije slag. Verschuren zwom de gedeelde achtste tijd in de halve finale. En daardoor moet hij, moest hij eigenlijk in een swim-off... met de Australiër Cameron McAvoy afrekenen om de finale te bereiken. Maar daar zag Verschuren vanaf. Ik had drie opties. Uh, of morgenochtend de, de swim-off samen. Uh, ...voor dus de finale van die middag. Of nu, uh, zeg maar een kwartier na je race. Uh, of niet. En uh, ik was er vrij snel uit dat ik het nu sowieso niet ging doen. Daar wordt niemand vrolijk van. als ik, uh, Je bent helemaal verzuurd, uh, dan kom je eruit en een kwartier later moet je weer. En de ander heeft dat uiteraard ook. Um, maar goed, uh, morgen uh, optie was ik eigenlijk ook vrij snel uit. Uh, twee keer 200 meter zwemmen met oog op, uh, op, de, op de 100 meter vrij uh, de dag erna... Uh, vond ik ook niet handig. Ja, dus dan blijft op z'n over en dat is uh, het niet doen. Nee. Als de snelheid. <laughs> ja, prima. Het duurde best lang, maar... Tuurlijk, je gaat dan WK en je zwemt. Gewoon lekker niet. <laughs> ja. uh, ook Monique, uh, Monique Nijhuis en Bastiaan Leijsen halen de finale niet. Nijhuis zwom de tiende tijd op de 100 meter schoolslag... en Leijsen werd elfde op de 100 meter rugslag. Komend seizoen zullen er nog geen Belgische scheidsrechters meer actief zijn in de Eredivisie. De Belgen gaan wel wedstrijden uit de Jupiler League fluiten... En daarmee krijgt de uitwisseling weer het oorspronkelijke karakter volgens scheidsrechterbaas Dick van Egmond. Dat is uit een goed overleg met de Belgen voren gekomen dat we met name aandacht willen voor het opleidingsaspect. En ja, wij hopen daar goed gebruik van te maken. Want die scheidsrechters die naar België worden gestuurd, die zijn er erg enthousiast over. We vinden het heel leuk om daar ervaring op te doen met andere clubs, andere, andere aanpak van wedstrijdorganisatie. En je ziet ook dat ze er wel wat in hebben als het gaat om de internationale ervaring ook in de rest van Europa. De overgang van Yusun Park naar PSV is nog niet afgerond. Trainer Philip Cocu ziet de ervaren Koreaan graag naar Eindhoven komen. Maar hij moet nog even geduld hebben. Hij is wel hier geweest, ik heb hem gesproken. Hij is ook gekeurd. Alleen de club is nog bezig met zijn club. We zijn in gesprek, dus we hopen daar op korte termijn meer duidelijkheid over te kunnen. In park werkt PSV dus toe naar de Champions League... voor de wedstrijd morgenavond tegen Zulte Waregem. Vanavond in Langste Lijn kijken we vooruit op dat belangrijke duel van PSV. Overigens zenden we dat natuurlijk ook gewoon morgenavond live uit... op radio en televisie. Yes. En hoeveel moet die park kosten? Ik, ja, ik geloof dat die niet zoveel hoeft te kosten... maar zo'n zo eigen geld, uh, zo'n honorarium, is een beetje hoger. Oh, oké. Okay. Nee, het is geen goedkoop parkje, niet zo'n afwerkspark. <laughs> nee, nee, het is nee precies. is een muziekpark. park. Ja, ja Een vondelpark. Goeie bankjes erbij en zo. Ja, ja, ja mooi. Ja. Ja. Laten ja. hopen dat het <laughs> er niet op gaat zitten. Dankjewel, Jack. Hoi. Ik zometeen dus in Langste Lijn. En wij hebben het straks over potvis, Priscilla. Heeft ze het nou wel of niet overleefd? Nou, waarschijnlijk dus niet. Maar hey, het kan nog alle kanten op natuurlijk. Hè? Misschien moet er nog wel een reddingsoperatie eh, gehouden. Dat hoor je zo meteen. En we hebben het over The Bling Ring. Een film over rovende Hollywood-jagers. Nu eerst Huey Lewis en de nieuws. Stuck with you, Huey Lewis en de nieuws. Radio 1, PNN, Today. Nieuws van de dag vandaag natuurlijk. Op de Schelling is een potvis gestrand. Met mannenmacht werd geprobeerd om die potvis te redden. Priscilla werd ze al genoemd in de Volksmond. Maar ze schijnt het niet gerit te hebben. Potviskenner en strandjurter Hessel Wiegman is daar. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ja, is dat zo? Heeft het niet gered? Nee. nee hij uh, heeft het niet gered. Hmm, Wat ging er mis? Ja, wat ging hem is. wel hadden uh, al een mooie grote kuil geblazen en een stuk van de zandbank weg. En hij was een halve slag gedraaid, dus hij lag eigenlijk klaar voor vertrek. Maar hij, hij bleef liggen. Hmm. Hij, hij deed geen moeite meer om, uh, om te vertrekken en te laten. Toen, uh, toen stopte de ademhaling, en er was het gebeurd. Yeah. We hebben uh, ja, vak weg. 40 minuten gnadenmaling had. Dan kunnen ze geloof ik wel twee uur onder water blijven. Hè? Maar het is, uh, ja, dat was eigenlijk een, een beetje triest. Ja, nou dat, dat kunt u wel zeggen inderdaad. Maar ja. hoe kan het ja. nou? Want het, uh, uh, ik hoorde u volgens mij in, uh, een uur of twee, drie geleden nog zeggen dat de flappen het nog goed deden. En dat was eigenlijk ja, wel een goed teken. Ja, ja, ja dat uh, hij hij was behoorlijk in uh, beweging. En dat was ook heel erg fijn dat hij goed in beweging was, want wij kregen hem steeds verder om dat hij eigenlijk zelf weg kon zwemmen. Ja. Zoveel water, zoveel zand hadden de weg geblasd. Dus er echt een geul is er gegraven eigenlijk hè? He? Een hele geul is er gegraven voor hem, maar ja, het, uh, het ging niet, Nee. hij bleef liggen. Tja, hoeveel mensen dat... hebben er aan meegewerkt? Nou, ik denk dat er wel een... Uh... Er was een bootje van Noord gehad. Er waren een stuk of vier, vijf duikers. En op stand waren er nog een man of vijf, zes bezig. Hm. Dus ik oh, je bent zo met een man of tien, twaalf bezig. Ja, nou, dan zou de, de, de, de stemming wel te neergeslagen zijn nu op dit moment. Ja, ja, dat was een beetje zuur. Ja, ja. Ja, dat is niet, niet leuk. Want ik jullie hadden de... wel verwacht dat het uh, zou gaan lukken? Ja. Zo in de middag toen hij was aangespoeld ja. en toen jullie hem zagen liggen ja. en het bewoog, dan dachten we, nou, dat, ja, dat zou wel eens kunnen hij, doen. hij bewoog heel goed. En, en we konden hem ook nog een halve slag draaien, dat ging ook heel goed. En toen lag hij eigenlijk in een grote type En dat, uh, Dus het gewicht was ook uh, goed verdeeld zo. Hmm. Nou, ja. ja. Jammer. Maar toen ging het, toen ging het mis. Ja. En nu hebben we sinds een maand ongeveer het, het protocol Stranding Levende Grote Walvisachtigen. Die is opgesteld ja. na het stranden van de, de Bultrug. Hè? Johanna werd ze genoemd. Ja. De, de, ja. Is er volgens dat protocol gewerkt? Of de, hebben jullie gedacht, van nou, we, we doen wel zoals wij denken dat het goed is? Nou, ja, wij, wij waren, ik kreeg een melding via de telefoon. Er was een, een visser bezig. En die belde op. En toen ben ik er gelijk heen gegaan. En gekeken, nou toen was je nog vrij leven. Ik, nou, we moeten gelijk actie ondernemen. Ja. Dus we hebben gelijk zo'n uh, bootje gebeld die uh, dit soort dingen meer doet. En die, uh, ja, die had ongeveer uh, 40 minuten nodig om daar te komen. Dat was, dat was vrij ver, want ja, toen was het water eigenlijk net te ver gezakt. Ja, oh, dus als jullie eerder waren geweest met dat bootje, zoals eigenlijk nou, om nog een stap verder terug te gaan, ja. als die vissen net als eerder was geweest op de plek van bestemming. Ja. Ja. En ja. hij had eerder gebeld, ja. Ja. Ja. dan had het ja. nog gekund. Ja, dan hadden we het een beetje gunstiger allemaal geweest. Maar ja, ja. dat heb je niet voor te zeggen. Dat is ook zo. En nu, wat gaat er ja. met Priscilla gebeuren? Nou, die uh, wordt op sleutel genomen. We gaan eerst kijken met een dieraad. Mm -hmm. Die is hier al nu. Gaan we eerst naar stand toe kijken als hij echt dood is. Mm -hmm. Dus die doodsoorzaken de dood moet vastgesteld worden. En dan uh, wordt hij versleept. En dan gaat hij richting Haringen. De reden dus in gaat die sleept hem weg. Dus dan gaat hij waarschijnlijk voor onderzoek. Ja. Richting Utrecht. Terwijl. En dan is het natuurlijk de vraag, wie krijgt de endeldarm? Want daar kan wel eens van, van het amber in zitten, hè? Dat, ja. Ja, maar ik heb hem wel, ik heb hem wel geclaimd. <laughs> ja, dat lijkt me ook. Dus als er wat zit, dan is het goed. Ja, ja. ja. Ben ik ben denk ik, ben ik dan een Ja, En dan een beetje iets delen met de, met de visser, hè? die heeft hem natuurlijk gewonnen Nou ja. Ja. Oh. <laughs> <laughs> ja, precies, precies. <laughs> goed, herself Wierman, ja. dank. En nou ja, jammer okay. dat het niet gelukt is, maar goed, zo nee. gaat het in de natuur natuurlijk. Zo, zo gaat het. Hè. Precies. Ja. Dankjewel. Prima. dag Daag. Ja, een groep roemzuchtige jongeren die fila's van Hollywoodsterren leegplunnen. Daar gaat een nieuwe film The Bling Ring over. Gebaseerd op een waar verhaal. Rianne Meijer, showbiz van Glamorama. Jij hebt hem al gezien. Klein fragmentje even. Paris Hilton is hosting a party in Vegas tonight. Waar does she live? Do you think we could find a way in? I don't know. Come on, let's go to Paris' gaan. Rob. Paris Hilton geeft een feestje. Waar woon ze? Kunnen we naar binnen? Laten we gaan. Ik wil een overval plegen. Dat was, was wat er gezegd werd gezegd. Het is waar gebeurd, hè? Het is een waar gebeurd verhaal. Denk. Ja, klopt. Wat, wat, wat is het verhaal? Uh, nou, het verhaal gaat over een groepje jongeren, middelbare scholieren en een enkele ouderen, die tussen 2008 en 2009 een hele serie aan inbraken hebben gepleegd. op de huizen van. Uh, oh, je moet even je koptelefoon afzetten. Ja, dat is beter. Ja, dank u. <laughs> Het piepte heel erg. Yeah. Die een serie inbraakbregte bij beroemde mensen in Hollywood. Ze zijn begonnen bij Paris Hilton. Nou ja, dat bleek heel makkelijk... want Paris Hilton bewaarde haar voordeursleutel onder haar deurmat. Aha. En had zoveel <laughs> spullen in huis... dat ze ook niet aanvankelijk niet merkte dat er werd ingebroken. Ze zijn in totaal vijf keer terug geweest bij Paris om in te breken. En toen pas zat ze door dat er überhaupt spullen van haar werden meegenomen. Ja, ja, en waarschijnlijk ook omdat ze inmiddels... de jongeren wat overmoedig waren geworden... en ook de huizen van onder andere Orlando Bloom, Lindsay Lowe en Rachel Bilson... Ja, allemaal lang zijn geweest voor wat proletarisch shopping gebeuren. Ja, wat waren dit voor jongeren dan? Uh, het waren jongeren die het geld niet echt nodig hadden. Ze kwamen eigenlijk uit goede gezinnen. Allemaal wel uit California, waar ze ja, die rijkdom wel veel om zich heen zagen... Uh, en ja, zij wilden dat ook. En ja, dat, de, zo kwamen ze op dat, dat idee. Zij wilden die roem. Zij wilden beroemd worden en ja. hadden eigenlijk het geld al wel. Ja, ah, ja. En was dan het idee van: nou, oké, okay, we willen beroemd worden door uh, uh, overvallen te plegen. of we willen hetzelfde leven gaan ja, leiden als Perio Hilton? Ja, lifestyle. Ik bedoel, het was niet hun idee om tegen de lamp te nee. lopen. Dat is, was een onvoortaanlijke bijkomstigheid. Maar ja, zij, zij wilden die lifestyle en daar hoorden die Louis Vuitton-tonnetjes en die Rolex uh, bij. Ja. Uh, een van de jongeren was uh, Nick Prugo, een van de Blingringers dus. En die vertelt, nadat ze zijn opgepakt in het programma, hoe het voelde om dit allemaal te doen. Horrified. Completely sweating, scared. <laughs> um, I, you know, I guess the rush came. When we had left and we had, had the stuff and everything was okay. We really didn't understand how serious it was. Ja, uh, ze, ze, uh, hij zegt: uh, Vreselijk, ik zweet, ik was bang. Ik denk dat, het, dat dat door de rush kwam. Als we klaar waren en alle spullen hadden, we hadden we echt niet door hoe serieus het was. Um, uiteindelijk hebben ze dus voor, nou, je zei het al, 3 miljoen dollar, dollar. Ja. meegenomen. Dat, ja. is, dat is echt veel. Ja. Ja, maar ja, dat zijn ook dingen, ik bedoel... ze hebben bijvoorbeeld bij Orlando Bloom zijn gehele Rolex-collectie meegenomen. Dat waren er zes. Ja, één Rolex doet al 20.000 of zo. Ja, dan loopt het snel in de papieren. Ja. En deze Nick, ja, maar het was, bedoel, ze pochten met... ze hebben heel weinig verkocht. Ik bedoel, deze Nick had een kookverslaving, dus die verkocht af en toe wat om dat te bekostigen. Maar verder liepen ze er gewoon zelf mee rond. Ik bedoel, het ja, was ja. hun doel. Nick heeft ook na zijn arrestatie een uitgebreid interview aan Vanity Fair gegeven. Geven. Hij heeft een tijdje in het talkshow circuit meegedraaid. Dus ja, wat dat betreft. Heeft ze dus geen windeieren eigen gelegd? Eigenlijk? Nee, en de, die roem, ja, dat was hun doel. Ik bedoel, je hebt anno 2013, en natuurlijk al een paar jaar, is, is beroemd zijn niet echt meer een bijverdienste van een beroep. Maar beroemd is een beroep aan zich. En daar, daar, daar spiegelden deze jongeren zich aan. En daarom kozen zij ook voor Paris Hilton. En, ja. en nou, wie hadden ze nog meer? Lindsjy de, de, Lohan de, nou, ja, de mensen die eigenlijk ook beroemd zijn geworden door het beroemd zijn. Ja, en... Lindsay Lohan is in ieder geval wel beroemd gebleven om het beroemd zijn. Ja, precies. Ik Partridge van de Hills. Het waren allemaal, behalve dan Orlando Bloom, ja. waren, het, waren het over het algemeen... Uh, zeg maar de, de, de Barbie van oh Gerso van, van de VS. Ja. Yeah. Uh, uiteindelijk zijn ze dus gepakt. Alexis, ook een van de echte Bling Ring leden, heeft het nog een tijdje ontkend. En daar hebben we een fragment van. Ik had al een carrière Ik had al goals. En. And... Een um, show in the process. Why would I ever do something like that? Ja, ze zegt ik had al een carrière en ook doelen. En ik had ook al een eigen reality show. Een kleine show die daar werd uitgezonden. Waarom zou ik zoiets doen, zegt ze. Nou, bleek later dat ze het toch had gedaan. Hè? Ja, en die reality show is ook die. die dat ze was in de process of, of dat rondkrijgen. En uiteindelijk is de reality show ook gegaan over haar arrestatie. en wat er daarna is gebeurd hoor. Ja, ja. Dus het was niet zo'n bloeiende carrière had ze daarvoor niet. Nee. Uh, Hoe is het met, met de rest afgelopen? Uh, ja, eigenlijk over het algemeen zitten ze redelijk onder de radar inmiddels. Je hebt deze Alexis, die, die is nog een tijdje uh, ook vervolgens weer aan de koken en de heroïne geweest. En uh, gearresteerd. En heeft nu een Twitter-account en een blog. Mm -hmm. uh, er is nog één jongen die eigenlijk nog steeds de hele dag Rolexen en, en, en dure rapperfeestjes instagramt. Maar de rest uh, is wel zo slim geweest om. Uh, om een beetje uit de picture te blijven. En is dat ook omdat ze spijt hebben, denk je, van, uh, van wat ze hebben gedaan? Nee, er is niet. Ik heb aardig wat oude verhalen en interviews ook met hen teruggelezen. Er is niet, er is niet enig gevoel van, van spijt. Ja, spijt misschien dat ze zijn betrapt... en dat dat allemaal zo onvoortuinlijk voor ze is afgelopen, maar niet... Ergens snap ik dat ook wel. Ik bedoel, als je bij pers Hilton inbreekt... die vervolgens niet eens merkt dat je daar spullen hebt gejat... Ja. Ja, wat, wat is dan... Ja, dan je, je is het nou, makkelijker dan, dan, te verkopen aan ja, jezelf. Je denkt misschien van, nou ja, dan is het eigenlijk ook niet zo heel erg, want ze heeft er toch niks van gemerkt. Nee, zo, kennelijk zo heeft Ze vrouw zoveel hebben. spullen dat ze niet eens spullen mist. Dus ja, waarom mag iemand anders die dan niet even opkomen vissen? Nou, de Bling Ring dus, film van uh, Sofia Coppola. Ja. Um, heeft ze er wat van gebakken? Is het een goede film geworden? Want het klinkt namelijk echt als een, als een goed, spannend verhaal. In ja. echt. Ja, het is een vrij oppervlakkige film. Ik heb ook wel, dat is veel ook de kritiek op de film. Zeker als je het natuurlijk vergelijkt met een Lost in Translation of The Virgin Suicides. Mm -hmm. Maar bij het verhaal past dat gewoon heel goed. Ik bedoel, het zijn hele oppervlakkige jongeren. Uh, het zijn ook niet hele sympathieke jongeren. Ik hoef ook niet, na anderhalf uur begonnen begon begon ze me licht te irriteren. Maar yeah. het is niet dat je je op een gegeven moment enige sympathie ontwikkelt voor de personages. Maar bij deze film ja, hoort dat ja. eigenlijk ook. Ik bedoel, dat is de thematiek. Zo zijn de hoofdpersonen. Dus ik vind het wel mooi dat die oppervlakkigheid ook heel erg in de film zit. En hebben de echte jongen ook nog iets laten horen naar aanleiding van deze film? Of, uh... Ja, er zijn er, een, ze zijn, er zijn er een aantal boos. Ja. Onder andere die Alexis, die. Uh, die het uh, in ineens helemaal niet meer oké okay vindt om uh, lege Hollywood glamour, ja, ja. glamour te... Hoort er natuurlijk ook bij, hè, om te ontkennen ja. dat je het graag wil. Ja, dus er zijn er twee echt maar net vrij. Dus die houden zich sowieso wat uh, op de vlakte. En er zijn er wat kwijt. Dus nee, dus, uh, ze waren in ieder geval niet bij de première. The Bling Ring, dus zo heet de film in augustus te zien. Rianne Meijer van Klamorama, dankjewel. Graag gedaan. <middels> in my cherry tree I don't want to just a lot but I hear tell someone's been digging round in my cave and I ain't gonna stand for this and I ain't gonna shoes was under my face Don't wanna call nobody, no bottling harm But somebody's been rubbing on my good luck If you wonder, and I ain't gonna stand for it. Exit Holland. Duizenden Duitsers zijn het afgelopen weekend de straat opgegaan om klokkenluider Edward Snowden te steunen. Onze man in Duitsland is Tim de Wit. Goedenavond. Goedenavond, Luc. Ja. Um, hier is die hele Snowden affaire natuurlijk, affaire, affaire natuurlijk ook wel nieuws. Um, inmiddels wel wat minder. Maar in Duitsland is het nog steeds het gesprek van de dag, hè? Ja, ja, dat kan je toch wel zeggen. Ja, het, je merkt toch dat het veel meer leeft dan ook in andere landen in uh, Europa. Er is op zich wel een logische verklaring voor, want uh, dat komt met name door de geschiedenis van de Duitsers. Uh, denk bijvoorbeeld op de voormalige DDR. Daar was de Stasi, hè, de geheime dienst, toen beroemd om zijn afluisterpraktijken. Misschien ken je het nog wel uit de film Das Leben der Anderen, Dat werd yeah. heel mooi neergezet. Uh, en ook de nazi's deden het al tijdens de Tweede Wereldoorlog met hun geheime dienst, die Gestapo, uh, echt burgers heel serieus in de gaten houden. En daardoor is er onder Duitsers toch veel meer wantrouwen in de overheid dan dat je dat volgens mij bijvoorbeeld in Nederland ziet. En als dan zoiets naar buiten komt uh, dat de Amerikanen via allerlei programma's zoals Prism elke dag 15 miljoen mailtjes, want daar gaat het om in Duitsland, uh, per dag dus mee blijken te lezen, ja, dan staat iedereen hier wel uh, behoorlijk op zijn achterste benen. Ja. ja, en wat houden die achterste benen in? Wat, wat doen ze dan? Nou ja, wat je merkt is, uh, wat je net al zegt, uh, het is inderdaad, mensen hebben het er op, op straat ook daadwerkelijk over, zal maar zeggen. je hebt er behoorlijk wat gesprekken over. Uh, maar wat je ook wel ziet in Berlijn bijvoorbeeld, waar ik dus woon, uh, is dat mensen posters op de ramen hangen. Ik zag bijvoorbeeld Berlijn bij de Buurt bij winkels hangen er dan posters met We Support Edward Snowden of uh, mensen die stickers van hem uh, op, op, zijn, uh, op hun tas meedragen of zo. Dus op die manier een beetje steunbetuigingen. En wat, uh, wat je verder wel ziet is, uh, er zijn met onderzoeken ook naar gedaan, uh, Bild, hè, de grote boulevardkrant van Duitsland, die hield op zijn website een poll. Wat vindt u nou van Snowden? Is het een held of is het een crimineel? Nou, 84% vindt het een held. Uh, en daarnaast, het uh, merendeel van de Duitsers zou ook heel graag zien dat Snowden hier in Duitsland asiel zou krijgen. Hm. Daar is natuurlijk nog steeds die discussie over, hè. waar moet die man nou toch heen? Nou ja, De regering van Duitsland durft dus zijn vingers niet aan te branden, maar de Duitsers zelf vinden het prima. En het mooiste ook nog, dat één op de drie Duitsers zou hem zelfs thuis wel onderdak willen bieden, bleek uit het onderzoek. Mocht hij okay. willen onderduiken, dan heeft die, is die, hij is die hier in ieder geval genoeg adresjes. Ja, um, dat is toch wel opmerkelijk, maar misschien ook wel belangrijk, want het is een belangrijke zaak in Duitsland en daar zijn binnenkort verkiezingen. Ja, zeker. En, en daarin daar merk je ook wel dat het nog steeds maar doorsturde, dit hele verhaal. Want de vraag die vooral gesteld wordt nu is, in hoeverre wist Angela Merkel, de bondskanselier van Duitsland, in hoeverre wist zij hier vanaf? Tot nu toe ontkent ze dat altijd. Uh, ze zegt dat ze ook maar vanuit de media heeft gehoord dat dit speelde. Hè, dat programma's als Prism zeg maar zo ver doorgevoerd waren... dat ze zoveel e-mails en telefoongesprekken konden afluisteren in Duitsland. Maar goed, ja, er komen ook steeds meer berichten naar buiten... die nou ja, toch wel een beetje het tegendeel uh, aantonen. Die het bijna ongeloofwaardig maken dat Merkel... of in ieder geval de Duitse regering hier helemaal geen idee van had. Want je merkt, er komen steeds meer berichten naar buiten... dat bijvoorbeeld de Duitse veiligheidsdiensten, inlichtingendiensten. Dat uh, degelijk samenwerken bijvoorbeeld met de NSE. Hmm. Nou ja, en, en dat is natuurlijk voor de oppositie in Duitsland koren op de molen met de verkiezingen in aan, toch? Die zijn over twee maanden, uh, kleine twee maanden, 22 september. Dus ja, die proberen hier een enorm uh, thema van te maken. En die vallen Merkel voortdurend ook aan hierop dat ze meer openheid van zaken moet geven. Merkel is overigens nu met vakantie. Uh, dus ja, dit gaat dan wel even doorzudderen, denk ik. Ja, gaat het verbaan. de hout kosten? Ja, dat, dat is goed dat je het vraagt. Wat, wat mij uh, verbaasde is, uh, er zijn natuurlijk regelmatig peilingen in Duitsland. En ik had zelf al verwacht dat dit gevolgen zou hebben voor die peilingen. Of in ieder geval voor de partij van Merkel, het CDU. Uh, maar dat valt dus toch wel mee. Uh, gek genoeg uh, steeg ze zelfs een procent afgelopen weekend in uh, de peilingen. Met de vraag van wat zou u stemmen? ...als er deze zondag verkiezingen zouden zijn. Dus ja, ik heb toch het idee dat uh, het, het doet heel veel Duitsers wel wat... ...maar het geloof in Angela Merkel als leider van Duitsland... ja, ...dat is toch nog wel groot genoeg. En ik denk dus dat veel Duitsers ook wel denken dat Merkel er inderdaad niks van afwist. Ja, ze is natuurlijk ook ongekend populair hier uh, in ja. Duitsland. Ze is inmiddels al acht jaar aan de macht. En ja, uh, als je de peilingen ziet uh, is het vrij. Uh, uh, aannemelijk. Sterker nog, uh, ja, ik acht de kans wel heel erg groot... dat ze nog uh, een aantal jaren hier aan de macht zal blijven. Dus nee, uh, Blijkbaar, uh, als, als je naar de pijlen kijkt, doet het haar niet zo'n pijn. Maar ja, nee, dat dit thema de NSE uh, nog wel even doorzet in Duitsland, uh, dat is wel duidelijk. We blijven dat in de gaten houden en het is goed om te weten voor Merkel in ieder geval... dat ze alleen maar op vakantie hoeft te gaan om haar uh, peilingen te zien stijgen. Tim de Wit vanuit Duitsland, dankjewel. Zometeen hier in BNN2D gaan we praten over sport. Of nou ja, sport. Vaat je maar, is het sport? Ja, dat hebben? is dus de vraag. Ja. Het, is, ja, het sport is iets fysieks en iets mentaals volgens mij. En da, de balans daartussen, hoezeer ho, ho, ho fysiek die is... Dat bepaalt volgens mij of het echt sport is. Ja. Ik wil dat mijn mensen altijd en overal kunnen bellen. Maar ik wil ook de kosten onder controle houden. Ondernemers moeten onbezorgd kunnen ondernemen. Zonder zorgen over kosten.